Even kunnen met het NOS-journaal. Lombok is weer... Het epicentrum lag in Zee, zo'n 125 kilometer ten noordoosten van het Indonesische eiland. Volgens de eerste berichten is er geen tsunami-waarschuwing afgegeven. Over eventuele schade of slachtoffers is niets bekend. Vanmorgen was er ook al een beving met een kracht van 6,3. Lombok wordt de afgelopen weken keer op keer getroffen door aardbevingen en naschokken... Twee weken geleden was er een zware beving waarbij bijna 500 mensen om het leven kwamen. Honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden. Het Israëlische Hoge Rechtshof heeft de straf verdubbeld van een voormalige grenswacht... die vier jaar geleden een ongewapende Palestijnse tiener doodschoot. Aanvankelijk kreeg hij daar negen maanden celstraf voor. Hij moet nu 18 maanden de cel in. Volgens het Hof staat de eerste straf niet in verhouding tot de ernst van de feiten... De grenswacht heeft bekend dat hij de Palestijn doodschoot... hoewel die geen bedreiging voor zijn leven vormde. De groep waar het slachtoffer toe behoorde... was al gestopt met het gooien van stenen naar Israëlische militairen. Matteo Mohoric heeft de Binkbank Tour gewonnen. De wielrenner uit Slovenië hield in het algemeen klassement... vijf seconden over op de Australier Michael Matthews. Die won de laatste etappe naar de muur van Gerardsbergen. Dylan Baarle werd de beste Nederlander in het klassement. Hij werd vijfde. En voetbal, AZ heeft met 4-1 gewonnen op bezoek bij FC Emmen. Ousama Idrissi maakte twee doelpunten. De club uit Alkmaar is nu koploper in de Eredivisie. Feyenoord won thuis met 3-0 van stadsgenoot Excelsior. En FC Utrecht versloeg eerder op de middag Pek Zwolle met 2-0. Het weer, vooral in het Zuidoosten schijnt af en toe de zon. Elders is het grotendeels bewolkt met mogelijk wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen valt er verspreid een bui, soms is er ook zon...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 December song Color children's smiles And nobody's really trying too hard Don't you love? The joy of tasting a drop brings Don't let it slip, oh. Ik ga er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 Hai vale idea? E mali massa een appada un super bullone, tutto come te. E poi che hai di speciale che in un altro no non c'è. Che vale idea? Hai idea? Tu credi che lei non ci sta? Che vale idea? Hai idea? Sento lei lunga la sala lei che fa girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi in fondo. Scusa in cambio ook op internet op een terras ergens in Frank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 En zo <laughs> All of your wildest dreams are about to come true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 As much as we can